11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Onder de Israëlische bevolking is weinig steun voor het bestand met Hamas. 49 procent vindt dat het militaire offensief in Gaza had moeten doorgaan. Blijkt uit een opiniepeiling waar persbureau AP over schrijft. Bijna een derde van de ondervraagden vindt dat Israël grondroepen had moeten sturen. Israël en Hamas sloten twee dagen geleden een bestand. De raketbeschietingen vanuit Gaza hielden enkele uren daarna op. En Israël staakte vergeldingsacties. Het bestand moet de aanzet zijn tot onderhandelingen... over meer bewegingsvrijheid voor de Palestijnen in Gaza. Het ministerie van Defensie weet nog steeds niet waar sommige wapens zijn... en hoeveel munitie er op voorraad is. Dat komt doordat het ministerie maar niet in staat is... om de administratie op orde te krijgen. Schrijft de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer. Volgens de Rekenkamer loopt het ministerie risico's door de gebrekkige administratie. Ook financieel gaat er geregeld iets mis. Zo werd vorig jaar 100 miljoen euro op een verkeerde post ingeboekt. Defensie werkt met verschillende administratiesystemen. Een nieuw systeem moet verbetering brengen, maar dat heeft vertraging opgelopen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW roept het kabinet op... om de impasse in de bouw en op de woningmarkt te doorbreken. Banken en pensioenfondsen moeten substantieel gaan beleggen in woninghypotheken. Dat zegt werkgeversvoorman Wientjes morgen in het Financiële Dagblad. Hij wil beginnen met zo'n 130 miljard euro aan hypotheken... met een nationale hypotheekgarantie. Met het geld moet de kredietverlening aan bedrijven... en huizenkopers op gang worden gebracht. Het kabinet moet twee onafhankelijke deskundigen benoemen... die de banken en pensioenfondsen daarbij helpen, zegt Wientjes. In Waalre is een man overleden... toen hij over een tuinhek van kennissen wilde stappen. Zijn lease werd gespietst en hij bloedde dood. De 50-jarige man uit Valkenswaard werd door buurtbewoners gevonden. De kennissen van het slachtoffer waren niet thuis. Volgens de politie stapte de man zonder verkeerde bedoelingen over het lage tuinhek... en kwam hij door nog onbekende oorzaak vast te zitten op een scherpe punt. Dat veroorzaakte een slagaandelijke bloeding. Het weer is bewolkt en in een groot deel van het land regent het. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droger. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 8 graden. Ook morgen bewolkt, af en toe regen en opnieuw een graad of 8. ABB Verkeersinformatie. Een paar korte files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knop het Watergaafsmeer en knop het Diemen, twee kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Op de A12 Haag Utrecht bij Noodorp nu een file, twee kilometer, ook na een ongeluk. En op de A28 Zwolle naar Utrecht. Tussen knop het Hoeverlaken en Leusden-Zuid, vier kilometer. Binnenkort gaat de AOW-leeftijd omhoog. Wat betekent dat voor u? Nu krijgt u nog AOW op de dag dat u 65 wordt. Dit verandert volgend jaar. Vanaf dat moment gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog... en wordt dan voor iedereen anders. Kijk op www.rijksoverheid.nl-aow... om precies te zien wanneer u recht heeft op AOW. Ik ben Hanneke Groenteman. En ik vind dat het leven zelf het leven de moeite waard maakt. Ik geloof dus in het leven voor de dood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 Verhalen over gewone mensen die gemangeld worden door bedrijven, de overheid of instanties. Die verhalen ziet u terug in Kan niet waar zijn, vanavond om half elf op Nederland 1. Ja, de, de, de! Slimme ondernemers? Dan denk je aan de man van de zeskleurige puzzel in de vorm van een kubus uit 1980. Of aan diegene die in 1996 het virtueel op te voeden huisdier bedacht in de vorm van een ei... En natuurlijk aan de ondernemers die nu kiezen voor een Citroën bedrijfswagen. Want bij aankoop van een Citroën Berlingo Jumpy of Jumper krijg je een business upgrade cadeau. Dat is onder andere gratis airco en cruise control. En met 0% financial lease. Citroën. Creatieve technologie. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Murders. Goedemorgen. Met de Urkenkotter UK167 op piratenvangst in plaats van op visvangst. De vraag doemt op, gelden er ook quota voor de kust van Somalië? Dat zullen we zo weten. En heeft u nog niet kunnen bedenken wat de Sint-Unie moet schenken? Een autojaarboek. Onze auto-expert bekeek en las de nieuwe edities en tipt. Worden kinderen eerder volwassen of zijn ze er gewoon later bij? Ik praat straks over de opvoeding door de jaren heen... met de expert op dit gebied, pedagoog Bas Levering. Hij gaat per 1 december met pensioen. En voor een beetje tegenwind, surf naar degids.fm. Minister Dijsselbloem van Financiën zei bij zijn aantreden... dat hij het beleid van zijn voorganger Jan Kees de Jager in grote lijnen zou volgen. Bij alle kritiek op het vorige kabinet kwam de jager er meestal goed vanaf... in de publieke opinie. Maar op de lijst van de beste Europese ministers van Financiën... die de Financial Times jaarlijks publiceert... moet hij het doen met een plaats in de onderste regionen. Martin Visser, journalist bij het financieel Dagblad... en schrijver van het boek De Eurocrisis. Goedemorgen. De Financial Times die beoordeelde de ministers van Financiën... van de 19 grootste economieën binnen de EU. En de jager komt niet verder dan een 11e plaats. Enig idee waarom? Ja, ik heb ook even naar die lijst te kijken hoe die is samengesteld. En uh, uh, ze kijken naar een aantal, uh, een aantal factoren. En een uh, belangrijke daarbij is, uh, is uh, uh, de politieke impact die je als minister hebt... en de stand van de economie in je land. En je politieke impact als klein land is per definitie wat kleiner... Dus de, de kleine landjes moeten het over het algemeen hebben van een uh, goed draaiende economie, kleine tekorten. Ja, en daar zit de jager natuurlijk wel een beetje klem. Zijn Finche minister doet het dan bijvoorbeeld veel beter met een heel klein uh, tekort of volgens mij zelfs een overschot. Uh, uh, dus die Scandinavische landen scoren meestal relatief uh, goed. En, uh, want ook, uh, ook Wouter Bos uh, overkwam dit uh, in, in, in 2009 toen hij allerlei banken had gered in Nederland uh, stevig op de kaart stond. En toen kwam hij op de tiende plaats geloof ik in dat jaar. En heeft dat ook iets te maken met de opstelling van Jan Kees de Jager in Europa? Ja, dat speelt, dat speelt wel een rol. Um, uh, uh, ja, het is toch een beetje de botterik in Europa. En hij staat trots op. Uh, hij heeft uh, ooit gezegd... I'm Dutch, so I can be blunt. Ik mag uh, lomp zijn, omdat ik een Hollander ben. Ja, dat is natuurlijk wel een hele eendimensionale manier... van onderhandelen en van je, van je op te stellen. Um, ja, dat klinkt heel stoer naar je eigen achterban. Uh, maar of je daarmee echt ook heel veel bereikt in Europa, dat is dan de vraag... Ja en, ja, en ons valt zo'n minister dan heel erg op. Maar goed, de, de, de, de deskundigen die de FT heeft uh, geraadpleegd, uh, ja, die zien hem dan toch een beetje als een middenmotor. Maar uh, Jan Kirstenjager heeft wel volstrekt de lijn van de Duitsers gevolgd, toch? Ja, ja, ja. Ja, en dat opzicht vind ik het ook wel weer een beetje... Toch een tikje een lage plaats. Um, er was ook, ik zag ook dat er een, uh, iemand van een, denktank, een Europese Denktek was. Die zei van. Ja, eigenlijk, eigenlijk hebben ze allemaal uh, de miskleun verdiend. Want de eurocrisis uh, is niet, niet al te best aangepakt. Allemaal doormodderen, uitstellen, voor je uitschuiven. En daar heeft iedereen, van, van welk land dan ook, zijn, zijn deel aan gehad. Ja, en, en, en de jager heeft gewoon in de grote slagschaduw van Duitsland uh, geopereerd. Ja, en, en de Duitse minister Schäuble, die staat op uh, nummer 1. Uh, ja. Deze twee ministers kunnen hetzelfde vinden... maar als Schäuble het vindt, dan heeft het toch iets meer uh, impact... Nee. en dan uh, maak je een betere kans. Ja. Maar hoe is het dan te verklaren dat hij jager in ons eigen land... wordt gezien als een goede minister van Financiën? Ja, ik, ik denk persoonlijk uh, dat het vooral te maken heeft... met de manier waarop hij... Uh, wat hij uitstraalt, hoe hij dingen uitlegt. Uh, uh, mensen vinden het prettig dat hij redelijk apolitiek overkomt... dat hij redelijk uh, eenvoudig praat. Soms, soms raakt hij ook een beetje verstrikt door in zijn eigen uitleg... maar over het algemeen is dat wat ik heel veel hoor... Want uh, ja, over het algemeen, uh, analisten en economen zijn niet zo heel erg onder de indruk van de deskundigheid uh, uh, van de jager. U ook niet? Nou, ik vind het een. Uh, hij heeft heel hard, heel hard gewerkt, ontegenzeggelijk. Uh, uh, hij heeft hard voor de zaak. Um, maar om nou te zeggen dat, het nou, uh, dat hij boven de middenmoot uit was gestegen. Ja, dat vond ik toch niet. Dat is toch echt, echt een uitvoerder. Niet iemand met heel. Uh, uh, ...originele ideeën en een eigen agenda. Ja, en dat wilde hij volgens mij ook niet. Kijk, Wouter Bos was ook politiek leider toen hij minister van Financiën was. Dus die moest ook wel een politieke agenda hebben. Ja, en de jager, uh, die, die, die had het nog niet zo. Uh... Ik vond het bijvoorbeeld opvallend met het uh, begrotingstekort. Hoe dat werd aangepakt? Je had natuurlijk de kashuissessie, later de Koenhoescoalitie. Het waren momenten dat de jager gewoon eigenlijk een, een bijrol had en er gewoon maar bij stond... En, uh, en ook wel in interviews toegaf, ja, ach, als dat tekort maar op min drie komt, dan ben ik al lang tevreden. En hoe we dat bereiken interesseert me eigenlijk niet. Ja dan, dan, dan ben, ja, dan ben je natuurlijk niet een heel groot politiek denker. Nee, maar u zegt ook, hij heeft zich apolitiek opgesteld in de ogen van veel mensen. Ja, dat, en in dat, mijn beleving is dat, uh, is dat uh, niet helemaal een terecht imago. Want uh, uh, hij heeft dan weliswaar niet een hele grote politieke agenda met zijn CDA... van waar wil ik met die partij naartoe. Of, maar wel voor zichzelf. Hij heeft het binnen de Tweede Kamer allemaal ongelooflijk handig gespeeld. Het is een, uh, uh, Zeker in, in Den Haag was het wel een, een handige handige kerel... die uh, goed contact onderhield met de, de zaken doende uh, kamerleden. Uh, ze altijd bij tijdjes voor te bereiden op vervelende beslissingen die eraan zaten te komen. Dat deed hij heel handig. En wat hij ook handig deed, is toch de eurocrisis bij tijd te weilen gebruiken... Ja, voor zijn eigen politieke statuur uh, uh, ja, hij heeft uiteindelijk geen partijleider uh, willen worden... maar hij wilde blijkbaar wel heel graag populair zijn. Uh, op een zeker moment begon hij erover dat de banken moesten bloeden... en de banken moesten meebetalen aan Griekenland. Dat kwam uit zijn, uh, op dat moment uit zijn koker... En uh, ja, dat is mede gedaan, uh, uh, de, heb ik ontdekt ook voor, voor mijn boek... Om, ja, om in gunst van, uh, van, van zijn achterban uh, te komen. Dus in die zin helemaal apolitiek was hij nou ook weer niet. En toch nog een paar positieve punten aan het eind over Jan Kees de Jager... op nummer 11 van de Financial Times van de Europese ministers van Financiën... die op een rijtje zijn ge gezet, althans van de 19 belangrijkste landen. Hartelijk dank aan Martin Vissen, journalist van het Financieel Dagblad... en schrijver van het boek De Eurocrisis. Oké. Okay. Eén van de grootste boomkorkotters uit Urk krijgt binnenkort een tweede leven. Als piratenjaren. Het 45 meter lange visserschip is onlangs verkocht aan een Russisch beveiligingsbedrijf... en vertrekt volgende week richting Somalië. Voordat het zover is, moet er nog wel heel wat gebeuren. Verslaggever Jan Peels stapte alvast aan boord. De nieuwe Russische bemanning is bezig om allerlei voedingsmiddelen... aan boord te schouwen van de UK 167. Een Bordeaux... Een rood schip wat hier in Den Helder aan de havenkant ligt. En verder wordt het helemaal omgebouwd. Hierboven is de voormalige eigenaar bezig. <laughs> dat moet er allemaal gebeuren, Jelle Kramer? Nou ja, het schip dat wordt op het moment omgebouwd om onder de Russische eigenaars te gaan varen. Zoals nieuwe radars, andere ombouw buiten Ondertussen is al het visgerij er al af. Jullie ja. hebben er jaren mee gevaren? Wij zelf hebben, hebben er vooral van de er 18 jaar mee gevaren. Maar ja, vanwege de iedereen wel bekende problemen in de visserij... ...goedkope vis en duur olie, is het nu einde, einde verhaal. En toen kwam er via een Amerikaanse schepenmiddelaar een uh, koper uit Rusland... ...en die wilde dan in de golf van Indonesische Golf... Wil je dan op uh, piraten op oh, piraten? Ja, voor piraten. Uh, Piratenjacht de... in plaats van uh, jagen op vissen. Ja. Yeah. En nu wordt er bij jou ja, gepast. Vanmiddag komt er een timmerman aan boord. En die gaat dan dag 4, 5 uh, de zaak verbouwen in de visruimte. 20 kooien maken. bij de Slaapruimtes. slaapruimtes. Voordat er, omdat er 20 commandos aan boord komen. Nou, dat gaat het ook wel dag 4, 5 gaan kosten. Dat ik denk dat er misschien volgende week woensdag daar ze naar zee gaan. En uiteindelijk Somalië, de kust van Somalië. Want jullie gaan mee. Wij gaan mee, dat is het bedoel. Twee broers, Jelle en Lub. Ja, dat klopt. Mijn broer Lub die gaat mee als schepper om de, de, de stuurman wegwijs te maken in de brug. En ik ga ermee om de machinist wegwijs te maken in de machinekamer... ...halen onderdeel, een beetje leren kennen en zo. En alles een beetje, ja... Zij zijn Russen, wij zijn Hollanders, Dan moet in Engels en het Russisch. Dus dat is de nodige tijd, brengt dat met zich mee. En dat moet dan allemaal gebeuren in die twee, drie weken dat we weggaan. Het hart van het schip. Het hart van het schip, ja. Nou ja, deze, de motor wordt dus gedaan, dat is allemaal oké. Okay. Dan gaat het natuurlijk om daar in Somalië... ...om snel achter die piraten aan te gaan. Kan deze... De vissen kon er wel een beetje sneller maken? Nou, nee, want deze motoren zijn speciaal gemaakt... om de, de vistuigen te trekken en te slepen. En dat je veel kracht nodig hebt, snelheid. Dan moet er even een andere schroef achter. Dat wordt ook niet veranderd? Nou, dat zullen ze zelf moeten beslissen, maar ik denk het niet. Maar zo snel als die, uh, die piratenboten zijn ze niet. Zoals je ziet, is de voormast waar eerst de visbomen aan zaten, is al afgehaald. De vistuigen zijn van boord, de vislijnen zijn van boord. We lopen nu op het dek. Maar uh, voorheen natuurlijk... De en wat erop kwam ja, allemaal? Ja, alles wat er voor de netten kwam, dat werd meegenomen. naar namen mee en dat werd hier verwerkt. En waar was dat? Waar u heen viste? Nou ja, op de Noordzee, de Dorsche en zo, de Duitse Bosch, wat ze dat noemen. En zo, allemaal verschillende bestekken, maar overzakelijk gewoon de Noordzee. Is het ook een beetje afscheid nemen? Beetje wel natuurlijk. Beetje wel natuurlijk. Ik bedoel, uh... ja, hoop ik dat wel zeggen. Kijk, nou, we wouden niet van emotietonen of wat dan ook, maar ja, toch wel een beetje pijn. Dat wil eerlijk zijn. Je moet ook weer aan de werk zoeken natuurlijk. En dit wordt altijd wel vertrouwd, voor zover wij dat kennen. Urk vaart, hè? Ja, daarom, ik bedoel, vader of zoon, vier, vijf, zes geslaagd achteruit, Dat vaart allemaal en dit is eerste schip dat weg moet. Nou, dat is niet leuk natuurlijk. Zo, dan komen we heel veel onder in het ruim van het schip terecht. Ja, het eerst hier is een feestruim van het schip. Hier staan allemaal lege viskisten en dan gaan de smaarders eten en dan moeten ze gevuld worden. Nu staan er wat diepvrieskisten. Die moet allemaal gevuld worden met, met diepvries natuurlijk. En in de loop van de dag moet er vol met vleeswaren gedaan worden. Want ze werden nog gelijk voor drie maanden weg. De mensen hebben ook gevraagd aan mij uh, en aan mijn broer. kunnen jullie eventueel niet uh, op het schip blijven. Om de zaak een beetje... Uh, ja, we hebben ook meer mannen nodig die een beetje ervaring hebben. Oké, okay, op het schip daar in Somalië ja. blijven varen? Precies, maar ja, dan moet je drie maanden van huis af. En dan, ik heb een gezin, dan doe je dat niet. En in dat en gebied ook, ook, hè? In, ook in dat gebied met die piraten. Uh, maar ja... Dat is nog niet zo erg, maar ja, drie maanden weg te zijn, dat hoeft niet. Ik ben weer 50 jaar, dan heb je daar geen zin meer in. Dan lopen we weer even de dek op. Deo Juvante. Ja. Met Gods Hulp, hè? Ja. Blijft het schip zo heten? De piraten, de piraten, zeg ik al. De eigenaars, die vroegen ook wat betekent. Dat betekent met Gods Hulp. Ze zeggen nou, wat willen jullie voor naam geven? Hij zegt, laat maar rustig staan. Je hebt het altijd nodig, zeggen ze. Zelfs de Piraten dus. Ja, want het gaat naar een, een Russisch beveiligingsbedrijf. Ja. Maar wat voor iets is dat? Ze zijn ingehuurd zeg maar, door de vrachtschepen die zeg maar, aan de oostkust van Afrika langstomen. Naar de Hallen van Aden en al die... Het is een particulier bedrijf? Het is een particulier beveiligingsbedrijf. En dan op de plek waar we nu staan, daar komt allerlei uh, schietuig te staan? Nou, nee, zo erg is het ook weer niet. Er komt wel een lichte bewapening op. Maar wat is dat dan? Ja, ik, ik heb het ook al gevraagd, maar ze zeggen ook niet alles... Maar dat gaat voornamelijk om de mariniers die hier aan boord komen. Er komen 20 mariniers, daar worden slaapplaatsen beneden voor gemaakt. En die worden dan afgezet op andere schepen. Er komen hier van die grote ruppelboten worden neergezet. en dat, dus dat je ze ook... snel achter de piraten ja. aan kunnen. en dat zie je ook wel voor televisie en YouTube. Hmm. Zie je dat, dat en zo worden ze overboord gezet, want er komen die kranen hierop. En dan kunnen ze snel uh, tot actie overgaan. Maar ze zijn particulier, dus ze mogen doen wat ze willen. Ze hebben geen vragen te stellen. Hoe, hoe bedoelt u? Kijk, heb je een de navelschepen, die moeten altijd vragen wat ze mogen wat mogen ze niet. Zij mogen eerst wat doen en dan mogen ze pas Krijg praten. Zij gaan eerst schieten en dan pas praten? Ja, dat zijn uw woorden. <lacht> ja. Nou gaat u in eerste instantie dus mee daar naartoe... om de Russische bemanningen mee te helpen. U komt dus ook in, de, in dat soort situaties terecht? We mogen erop blijven, maar dat is aan onszelf. En dan zal ik eerst aan mevrouw vragen moeten of dat mag. <lacht> ja, u lacht erbij, maar u, kunt, nou, ja, ja, u, kunt, okay, u komt dus inderdaad in gevaarlijke situaties nou, terecht misschien. Ik kan er nou allemaal lachen, maar ik weet niet waar ik om lach misschien. Ja. Nou, misschien wordt het wel ernstig, ik weet het niet. Maar door de mensen wel gevraagd of we blijven wilden. En dat weet ik nog niet. Weet u ondertussen al wat behouden vaart in het Russisch is? In Russisch. good journey, Wat vindt het in Russisch? Shislivo Go Putin. Shislivo Go Putin. Go For you. Thank you very much. Lang leven Poetin. Een van de nieuwe Russische bemanningsleden van de UK 167 loopt tegen de microfoon op van verslaggever Jan Peels. Bob Seeger en de Silver Bullet Band lanceerden in april 1978 een, Nou het zich liet aanzien, bescheiden hitje. Maar het werd de nummer vier in Amerika. En zo gaat het nog een tijdje op dezelfde manier door. Still the same van Bob Seger en de Silver Bullet Band. De gids.fm Wat je wat drommel komt er dan wat van? Zul je nou willen? Ik weet mijn broer no, no, no. Oh. De wil je verbronnen wonen. Nooit, nooit, nooit. Nu mijn achterin verkeerd. Laten niet dat je nog goed, goed meer over de zet. Laat Gelukkig niet dat we zo jong nog langer over de vloer en hebben. Zoek maar een andere hoes. Zoek maar een andere vaar, heb je me heurt? Bartje. En dat kwam uit de populaire kinderserie uit begin jaren 70. En daarvoor waren natuurlijk al boeken over Bartje. Hij werd nog opgevoed in het regime van uh, ja, zeg maar de jaren 50 en veel daarvoor. En toen mochten kinderen nog geen woord zeggen tijdens het eten. De opvoeding is de afgelopen jaren wel buitengewoon sterk veranderd... en vaak speelden de economische omstandigheden daarin een belangrijke rol. Dat concludeert pedagoog Bas Levering van de Universiteit Utrecht... de Fontys Hogescholen in Tilburg en de Universiteit Gent. En op 1 december gaat hij met pensioen. Tijd voor een terugblik. Mijn Levering zit daarom hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Niet willen bidden voor brunne bonen en daarom uit de deur gezet worden. Is dat de opvoeding uit de jaren 50 die soms zo wordt opgehemeld? Mm, nou, dat moeten is natuurlijk... Ik, ik kan me niet voorstellen dat dat serieus was, hè, dat kind wegsturen. Dat wilden die ouders ook niet. Maar dat, dat kinderen dingen moesten doen... en dat ze hun bordje leeg moesten eten, dat was zeker. En dat ze geen woord mochten zeggen aan tafel toe? Uh, ook. Uh, nou, als je verder terug gaat, in de jaren 30 moesten kinderen zelf staan aan het eten. Er werden gegeten in de grote gezinnen in shifts... Uh, was er zelfs toen er keer keer was zelfs geen stoel Ja, en, en in de jaren 50 was het daadwerkelijk zo... dat alleen vader en moeder spraken en kinderen hielden hun mond. En daar leerde je wel wat van natuurlijk. Ja, natuurlijk, want die vader en moeder hadden over het algemeen wel wat te zeggen. Uh, uh, als kinderen alleen maar van elkaar moeten leren... leren ze vaak niet zoveel. Wordt het daarom over Nederlandse kinderen tegenwoordig zo geklaagd... dat ze brutaal en lawaaiig zijn? Die Fransen hebben het er nogal over. Hè? Ja, maar door de eeuwen heen uh, klagen buitenlanders op bezoek in Nederland... al over die ongelofelijke brutale kinderen in Nederland. Nederland is altijd ongelooflijk kindgericht en kindvriendelijk geweest. Als je naar 17e-eeuwse schilderijen kijkt, Jan Steen is natuurlijk beroemd... dan zie je het kind altijd in, uh, in het midden staan... Altijd in het centrum. Dus dat is eigenlijk altijd zo geweest. Altijd een groot verschil. Maar de Franse opvoeding waar uh, vandaag de dag wel enige aandacht voor is. Uh, uh, ja, die Franse kinderen zijn veel gezeggelijker. En dat heeft met een strakker regime te maken. Die moeten je, dit doen en die moeten dat doen. Van ouders. Ja, en die moeten ook uitkijken. Want anders krijgen ze zo'n hens voor een kop. Hè? Als, ze iets niet, uh, als ze iets doen wat hun uh, ouders niet bevalt. Aan tafel bijvoorbeeld. Ouders in Nederland onderhandelen met kinderen. Ja sinds de jaren zeventig is alle opvoeding ook onderhandelig geworden. Dat wil zeggen, we houden rekening met kinderen. We vragen wat ze ervan vinden. En, en we moeten ook wel een beetje. En dat zijn Hoezo die... moeten we wel een beetje? Nou... Dan? De, de, de verhoudingen zijn echt veranderd. Kijk, in de jaren 50 was het zo... Dat, uh, dat kinderen die gingen werken... moesten zelfs hun geld thuis inleveren. En met die groeiende welvaart... in de jaren 60... Uh, is het zo uh, uh, gekomen... Zeg maar, dat uh, kinderen... Economisch zelfstandig zijn geworden. Op een goed moment hadden ze een eigen budget. En beroemd is de reclame die zegt: uh, ik ga wel bij Japi wonen als ik geen kinkormbrood uh, krijg. Ja. Uh, um, en dat heeft iets met die uh, economische onafhankelijkheid te maken. Dus wij pedagogen willen wel graag dat de opvoeding verandert door onze goede ideeën. Maar het heeft vaak te maken met een economische balans. Gewoon met geld. Ja, met geld. Ja. En daar moeten ouders dus onderhandelen. Nou, omdat de kinderen meer macht krijgen, omdat ze meer geld hebben. Ja. ja. Uh, uh, en natuurlijk is het ook zo... er is veel meer veranderd in de jaren zestig. De pil heeft ervoor gezorgd dat de gezinnen kleiner werden. En was er natuurlijk ook ruimte voor aandacht... voor die individuele kinderen. Uh, vanzelfsprekend. En in die uh, periode is er natuurlijk veel meer ruimte... voor de stem van, uh, ook van jonge kinderen gekomen. Is het niet beter om gewoon uh, consequent te zijn en regels te stellen? Nee, want uh, kinderen kunnen alleen maar... Uh, regels leren hanteren als ze ze nou nu en dan ook een keertje mogen overtreden. Je kind, Je moet de grenzen leren ontdekken. Dus kinderen moeten ook fouten mogen maken... En vanaf ja. welk moment moet je gaan onderhandelen als ouder? En nou, niet? zeker niet bij uh, kinderen van een jaar of twee, drie. Hè? Dat gebeurt op de bekende plek bij de kassa en de supermarkt. Uh, en dan krijg je van die jengelende kinderen. Die kinderen moeten gewoon... Dan moet je niet door je hurken gaan, je hurken gaan zitten... en met die kinderen ja. onderhandelen. moet je zo'n kind gewoon oppakken en wegwezen. Maar goed, wij onderhandelen veel. Gebeurt er in Vlaanderen bijvoorbeeld ook? Nou... Er is toch wel een belangrijk verschil tussen uh, de Nederlandse opvoeding... de polderopvoeding, zoals ik hem maar noem... en in alle landen om ons heen. Uh, daar is de opvoeding nog veel autoritairer. Want u geeft colleges in Gent bijvoorbeeld. Ja, nou... Uh, daar is ook al een heel belangrijk verschil. Als ik, uh, de, het, het onderwijs is daar nog steeds veel frontaler. Ik heb daar te maken met... We uh, weer Nederland hoor uh, Collegezalen met uh, 500 studenten. Maar die zijn veel gezeggelijker dan de Nederlandse studenten. En er is één belangrijk verschil. Misschien mag ik dat zeggen. Uh, Nederland kent geen fulltime studenten meer. Als ik in uh, Vlaanderen vraag... hoeveel van jullie hebben een baan? Dan is het 20 procent... Maar dan komen ze me in de pauze vertellen dat dat alleen maar in het weekend is. Want door de week hebben ze daar geen tijd voor. En in Nederland, toen de basisbeurs werd ingevoerd in de jaren tachtig, hebben de studenten dat niet gepikt. En die hebben er allemaal een baan, soms wel tot twintig uur, bijgenomen. En ik vind dat pure verspilling. Want één avondje bedienen bij die Italiaan, daar kun je echt veel van leren. Maar dat hoef je echt niet vijf avonden in de week te doen. Nee, maar dat moet dan wel, hè? Om economisch een beetje rond te komen. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de eisen die we stellen. Om het zo maar te zeggen. Het welvaartsniveau die we... Eh, ik, ik wil niet nostalgisch doen, maar toen ik ging studeren in 65... Ja, hadden we toch een heel beperkt budget. En uh, uh, ik kon toen nog wel... Uh, ja, ik moest voorzichtig met mijn geld omgaan. Je hoeft er geen nieuwe iPod en geen nieuwe iPhone. Ja, die waren er ook niet. Nee, hè, wat dat betreft is de wereld ook veranderd. Dat kunnen we onze kinderen ook niet kwalijk nemen. Dat ze in welvaart opgroeien. In de jaren 80 beleefden we ook een diepe economische crisis met een record aan jeugdwerkloosheid. Ja. Dat, de, ja, Zijn we daardoor die kinderen anders gaan opvoeden? Ja, in zekere zin wel. Want die gezinnen waren al kleiner geworden in de jaren zeventig. Uh, uh, maar uh, de red race, zeg maar het prestatiegerichte... is er toch eigenlijk pas vooral ingekomen... toen de overheid ook zich op de markt ging richten. Concurrentie. En dat is natuurlijk in de jaren tachtig uh, ontstaan. Uh, toen het ook lastiger werd om een baan te vinden. Nee. Toen zijn de ouders de kinderen veel meer achter de broek gaan zitten, zou je kunnen zeggen. En toen wilden de ouders dat die kinderen ook presteren en, en dat ze vooruit kwamen in het leven. En dat ze... ja, ja, in de jaren zeventig was het toch zo dat. Het veel meer zo in elkaar zat dat ieder na zijn eigen mogelijkheid mocht presteren. Uh, uh, uh, uh, hoefde kinderen niet te worden opgejaagd. Hè? Uh, en daarvoor was het zo, in die grote gezinnen, was het überhaupt geen probleem... als je er een paar kinderen tussendoor had lopen die het wat minder deden. Ja, dankzij de jaren zestig en ook wel een beetje in de jaren zeventig werd er gesproken over woonrecht voor 18-jarigen. Ja, dat is heel bijzonder. Geformuleerd in partijprogramma's, politieke partijprogramma's, begin van de jaren zeventig. Uh, er waren wel meer rechten. Uh, bijvoorbeeld het recht voor kinderen om uh, te kiezen voor de ouder met wie ze mee wilde na een scheiding. Uh, uh, dat recht is gehandhaafd gebleven. Of dat is eigenlijk helemaal veranderd. Maar dat woonrecht voor 18-jarigen... Uh, daar hebben we nooit meer wat van gehoord. Daar hebben ze ook helemaal niet meer nodig. Want ze wonen nu het liefst bij uh, pa en ma zo lang mogelijk. Reken maar. Dat is een zorg die we erbij hebben gekregen. Er zijn echt, Als ouders? Ja. Als, als ouders. Uh, het is daadwerkelijk zo dat er uh, ouders zijn. die zich er zorgen over maken. of ze die kinderen ooit nog wel het huis uitkrijgen. Want uh, iemand heeft dat ooit wel hotelmama genoemd. Hè? Waarom zou ik op een uh, klein kamertje in Groningen gaan zitten. op een beperkt budget. terwijl ik me thuis kan laten bedienen. en tegenwoordig mag ik mijn vriendin nog laten slapen ook. En ja, dat is van de laatste twee decennia zo'n beetje. Ja, jaren negentig zou je kunnen ja. zeggen. Blijven kinderen langer kind? Dat is de vraag. Dat is altijd heel erg ingewikkeld. In bepaalde opzichten wel, in andere opzichten niet. Want in de jaren 50 konden we de kinderen ook nog van het wereldgeweld weghouden. De televisie eh, is de kinderkamer ingekomen. En heeft de kinderen natuurlijk geconfronteerd met alle ellende van de wereld. En zijn daardoor weer minder kind geworden. Nee, ik maak me wel eens zorgen over het feit dat... En dat is een beetje op langere termijn, dat de twintigers van deze tijd... nog zo'n ongelooflijke open relatie met hun ouders hebben... Aan de ene kant is dat natuurlijk heel mooi... Hè, dat ouders en kinderen sinds de jaren zeventig... heel goed met elkaar overweg kunnen. Maar dat ze helemaal geen geheimen meer hebben voor hun ouders. Uh, Waarom dan belast is dat dan ze... goed om geheimen te hebben? Ja, uh, dat heeft iets met identiteit, met zelf te maken. Je, het is toch ook mooi om bepaalde dingen me, voor jezelf te houden... en niet alle sores die je hebt ook onmiddellijk bij iedereen neer te leggen. En zeker niet bij je ouders. Ja. Dat ze ook zelfstandig worden, zou ik zeggen. Uh, over een week gaat u met pensioen. Gisteren gaf u uw afscheidscollege op de Universiteit Utrecht. Wat gaat u doen met al die vrije tijd? Nou, ik ben bijvoorbeeld hoofdredacteur van een uh, magazine... Een Pedagogiek in Praktijk magazine. Daar krijg ik nu meer tijd voor. En ik heb een prachtig plan voor volgend jaar. Ik heb heel veel les gegeven in het buitenland. In hele mooie buitenlanden. In Siberië en in China. En ik ga die, al die plekken gewoon weer eens opzoeken... om te kijken of ik daar weer een weekje les kan geven. Nou, daar hoorde ik ook verhalen over China en, en ouders... die hun kind nogal Spartaans opvoeden. Maar goed, dat hebben we op televisie gezien. Mag ik u danken en succes toewensen. Dank u wel. Bas Levering. Wat heeft SP'er Harry van Bommel te maken met Ilse de Lange? En welk autojaarboek past in uw schoen? Na het nieuws met de Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de start van de tweede dag van de EU-top... over de Europese begroting in Brussel... zei premier Rutte dat er nog veel werk ligt. Volgens hem zijn er grote verschillen tussen de landen. Rutte herhaalde dat hij zich inzet voor de Nederlandse belastingbetaler. Oppositiepartijen in Egypte hebben opgeroepen tot massale protesten vandaag tegen president Morsi. Linkse en liberale partijen zijn woedend dat Morsi veel macht naar zich toe heeft getrokken. En niet gisteravond een decreet uitgaan waarin staat dat zijn besluiten niet kunnen worden aangevochten. Onder de Israëlische bevolking is weinig steun voor het bestand met Hamas. Bijna de helft vindt dat het militaire offensief in Gaza had moeten doorgaan. En bijna een derde van de ondervraagden meent dat Israël grondtroepen had moeten sturen. En in Waalderen is een man overleden toen hij over een tuinhek van kennissen wilde stappen. Zijn lies werd gespietst en hij bloedde dood. 50-jarige man uit Valkenswaard werd door buurtbewoners gevonden. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. De ANB, verkeersinformatie Op de A12 Den Haag-Utrecht, daar ligt een auto op de vangrail bij Nooddorp. Twee kilometer, kilometer file staat er uh, richting Utrecht. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afritten Dolder, drie kilometer. En een file in het zuiden van het land door een ongeluk. Van Ost naar Zierikzee op de A59. Tussen Oosterhout en Maden, drie kilometer. De weg is daar dicht. Er is een omleiding. Het verkeer kan het beste omrijden via de zuidkant van Breda. VARA, Radio 1. De gids .fm. Tien jaar geleden overleed Boudewijn bug We nemen een kijkje in zijn wereld van toen. Dit is Keut, En dit is mijn lievelingsportret van Keut. Dit is een portret van Stieler. En dit is de oudere Goethe. En het origineel van dit portret... dat hangt in Weimar, waar Goethe 50 jaar gewoond heeft... en hij ook gestorven is. Alleen, het Goethe-museum in Weimar... dat is op het ogenblik in de verbouwing. en dit portret is niet te zien. Dus daarom laat ik het uh, hier thuis zien. In een ingelijst affiche. Ja, het is armoedig... En hier ben ik nou een fan van. Dus mensen zeggen hè, van... Ja, een fan fan is een soort popartiest. Ja, ik begrijp heel goed wat mensen voelen voor Take That. Dat heb ik namelijk nou met deze Geut. Waar ik het meest aan gewerkt heb in mijn leven. Het meest aan verzameld heb. Nou, misschien met iets anders erbij. Goed, laat ik het zo zeggen. Ik heb over twee dingen veel verzameld. Over reizen en over Geut. En uh, ja, ik sta hier in mijn particuliere Geut-bibliotheek. En deze hele wand, het gaat om duizenden boeken... Dit zijn allemaal boeken over Goethe. Geen eerste drukken, die zijn elders, die heb ik ook wel. En dit gaat allemaal, hier Richard, over dit ventje. En dit portretje, dat is ook een kopietje, dat is op waar en groot. Dat is een tekening van Thackeray. Aan het eind van Keuters leven, omstreeks 1828 geloof ik... heeft Thackeray, de schrijver van Vanity Fair, de Brit... een portretje van Goethe gemaakt. En mensen hebben toen al onmiddellijk gezegd... dit portretje, dat lijkt het meest op de echte Goethe. Een beetje ingevallen bekkie, slecht gebit. Een beetje kwaaier keek hij. Een beetje hoog voorhoofd. Grijzig haar, wat een beetje dun werd. Dit is de Keuter, zoals ik hem zo graag had willen zien. Want dat, dat is echt waar, hè? Ik zou dolgraag met Keuter hebben willen praten. Hetzelfde, maar ook vaak gevraagd als met Mick Jagger. Precies hetzelfde. Ik hou evenveel, het klinkt allemaal vreselijk, ik, weet, ik hou evenveel van Mick Jagger als van Keuter. Dat zijn nou mijn helden. Hier hou ik me echt al jaren mee bezig. Dag in, dag uit sta ik hier voor die kast. Heb je het allemaal gelezen? Nee. Natuurlijk niet, want een heleboel dingen die staan er hetzelfde... of er iets anders in een boek. Maar ik wil alles weten over dit grote Duitse genie. En als je dan zegt, is er een boek over Goethe's Kunstgebied? Ja, er is een boek over Goethe's Kunstgebied. Is er een boek over Goethe en Hitler? Ja, er is een boek over Goethe en Hitler. Is er een boek over Goethe's verhouding met de Joden? Er is een bibliotheek over Goethe's verhouding met de Joden geschreven. Dit is een klein Goethe bibliotheekje. Misschien de beste Goethe bibliotheek in Nederland. Maar in Weimar dus, waar Goethe zo lang gewoond heeft... daar lachen ze zich hier rot om. Echt rot. We're living aan de LP Aftermath. Mick Jagger zong en de Stones speelden. En Jagger, dat was een van de favorieten van boudewijn Bug. Dat was ook te horen in het fragment uit het tv-programma De Wereld van boudewijn Bug. Dat werd uitgezonden op 11 mei 1997. Die andere held was natuurlijk Goethe. En de Stones gaan overigens weer op tournee vanaf vandaag. De dan kunt u wel denken dat het vandaag een grijze vrijdag is... maar eigenlijk is het ook digitaal gezien een zwarte vrijdag. Internetdeskundige en hoofdredacteur van Joop.nl... Uh, Francisco van Jol is aangeschoven. Black Friday. Wat is ja, dat voor een dag? Dat is een Amerikaans fenomeen. Uh, gisteren had je Thanksgiving Day, christelijke feestdag... en op vrijdag volgt dan zeg maar, de feestdag van het consumentisme. Dan gaat iedereen met z'n allen gaan ze naar de winkel. Uh, gaan ze inkopen doen. De winkels hebben grote kortingen. Een soort dwaze dagen, maar dan over de hele Verenigde Staten. Mensen stormen eraf, want dan kunnen ze een dubbeltje besparen... of goedkope aanbieding krijgen... Maar gaan ze echt in drommen naar de winkels? Ja, het, of ja, gaan ze het via het heet, internet doen? Het heet Black Friday, omdat mensen in drommen naar de winkels. Dus ja. de hele stad komt tot stilstand. Daar begon het ooit mee. Um, in de afgelopen jaren was het natuurlijk zo. Omdat het zo druk was in die winkels. Mensen zeiden, weet je wat, ik ga niet naar de winkel. Ik ga gewoon online dingen kopen. En bijvoorbeeld een winkel als Amazon, die stimuleerde dat ook. Hè. Die, als je dan in de winkel liep, dan kreeg je van Amazon uh, aanbiedingen... voor dingen die goedkoper waren om ze online te kopen. En de winkels, die zitten daar natuurlijk een beetje in de maag. Dat geldt niet alleen op Black Friday, maar dat geldt eigenlijk door de het hele jaar door dat mensen kopen steeds meer dingen online en ja het, het, het, dat is een probleem voor winkels. Dus wat hebben ze nu verzonnen? een aantal dingen, dat is toch wel aardige, vind ik, wel innovatieve dingen. Uh, apps die je installeert en als je in de winkel rondloopt krijg je iedere vijf minuten. Ik moet er niet aan denken, maar je kan je voorstellen bij zo'n dwaze dag zou het goed werken. Iedere vijf minuten krijg je een update van op welke afdeling, bij welke counter je nu weer iets goedkoop kan krijgen wat niemand anders weet, behalve dus dan. Piep. En, piep. en dan kan je daarheen rennen Dan moet je naar uh, de derde etage. Ja, en dan zie je... Ja, dat is sowieso aardig. Google heeft net uh, toegevoegd... ook aan de desktop, zat langer bij de Android. Uh, we weet het nu allemaal hoe je moet navigeren op straat... dat je de weg altijd vindt. Maar hoe doe je dat in gebouwen? Ja. En je ziet dat Google steeds meer... plattegronden van gebouwen toevoegt. Dus als jij naar Schiphol moet... en uh, je stel je staat in de Schiphol-tunnel met je trein... en het, uh, er is weer een rookmelding waardoor het wat verdraging heeft... Ja. en je moet toch nog je vliegtuig halen. Je moet zeggen, oké, okay, ik moet snel... hoe kom ik dan bij terminal terminal 45, dan kijk je dat alvast even op je iPhone. Van waar, of niet of je smartphone, want de iPhone zit het geloof ik nog niet. Die hebben ruzie met Google. Van hoe je daarheen moet rennen, hè? hoe je langs de douane moet rennen en dan hup zo naar welke dingen moet rennen. Dat is uh, heel aardig. Overigens niet alles dat wat op Google staat is waar. Dat weet je. Deze week werd er een eiland ontdekt op Google dat wel op Google Maps stond, maar toen uh, de onderzoekers erheen voeren midden in de oceaan bleek het niet te bestaan. En wat uh, voor cadeaus worden er aangeschaft op Black Friday? Ja, nou dat is eigenlijk wel interessant. Een soort graadmeter eigenlijk altijd voor de, welke gadgets zijn Populair. Wat gaat het aanslaan? Wat gaat het doen? Uh, dat is, uh, dit jaar is toch de grote winnaar volgens alle onderzoeken de tablet. En er wordt zelfs gezegd dat de tabletcomputer dit jaar voor het eerst de laptop voorbij streeft. Er worden dus meer tablets verkocht eh, dan, te, eh, dan laptops. Dus de vraag luidt, eh, wordt dit het einde van de laptop? Is dat voorbij? Toevallig was vandaag, werd vandaag in het Brits museum... Eh, de laatste typemachine ingeleverd die gemaakt werd in Engeland. De Brother. Eh, je zou kunnen denken, nou duurt het dan eh, 20 jaar of zo? En dan is de laptop ook voorbij. over klaar, zien we niks. Zeg, meer ik krijgt ook al Black Friday aanbiedingen hier in Nederland. Ja, dat is natuurlijk eh, de veramerikanisering van Nederland. Het komt omdat je eh, denkt dat jij gebruiker bent van het populair... Amerikaanse computermerk en ja die gaan is het dan alleen, er zijn er meer hoor. Die gaan dan ja, maar die nemen dat dan over. Die doen dat dat is Black Friday. Dus het slaat in Nederland natuurlijk echt helemaal nergens op, want wij doen niet aan Thanksgiving. Weliswaar heeft de SGP voorgesteld om van de Dankdag een nationale feestdag te maken, maar zover is het nog niet. Uh, dus wij eten hier ook geen kalkoenen. Die Amerikanen moet je voorstellen. Dit, die daarom is Black Friday is daar al begonnen. Eh, omdat zij direct na het eten, ze wachten niet tot de van volgende de ochtend... direct van de eten, ja, af de neushoorn of wat voor eh, stimulerend middel. Ze dus ook toezicht nemen wat beschermd wordt. Rennen ze naar de winkel en beginnen daar eh, te vechten om de koopjes... Je hebt nog een uh, nieuwsbericht vanuit China... want er zit een twitteraar sinds begin deze maand... achter slot en grendel. En mijn vraag is waarom? Ja, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen... de, de wereld globaliseert. problemen worden overal hetzelfde... een beetje, zou je kunnen zeggen. Uh, wat gebeurt er? Is iemand in China... die heeft een tweetje geplaatst over het uh, uh, partijcongres... wat eerder deze maand werd ge gehouden... en waar de nieuwe leider werd gekozen of aangewezen... of benoemd of hoe je het wil noemen. En uh, die vergeleek dat een beetje met uh, de... de, uh, de Amerikaanse horror-serie horror Final Destination... Uh, en uh, dat hij zei van ja, er vallen allemaal doden, er blijven er maar zeven over. En die gaan dan met elkaar vechten. Uh, dat werd opgevat als een bedreiging van de partijtop. Dus hij werd opgepakt en in de cel gedonderd. En daar zit hij nog steeds. Dat is natuurlijk heel erg triest. En dan zou je kunnen zeggen, we zouden dus vanuit de westerse wereld moeten demo, uh, protesteren. Via Twitter? Via Twitter bijvoorbeeld dat dit gebeurt. Maar ja, wat zie je dan? Dat is in, hier natuurlijk ook gebeurd. In Engeland zei iemand toen hij op een vliegveld stond en er nog geen Google Maps waren. En hij wist toen niet. <laughs> hij had een beetje vertraging. Had, zei hij, als ze niet dat wat doen, dan blaas ik de tent op. Toen is hij opgepakt is hij voor de rechter geslijpt. Ja. Er moesten heel veel protesten komen. Dus, uh, maar Twitter lijken... is toegestaan in China? Twitter is geblokkeerd in China, maar slimme mensen kunnen er wel gebruik van maken. Francisco van internetdeskundige en hoofdredacteur... van de opiniewebsite joop.nl. Hij is een van de bekendste en ook langzittende kamerleden van de SP. En op Twitter is hij de laatste tijd kritisch... over de nieuwe PvdA-minister van Buitenlandse Zaken. In de rubriek Tijdgeest praat Simone Wijmans over zijn leven online. Tijdgeest, de webwereld van... Harry van Bommel, ik heb bijna 10.000 volgers op Twitters... en ik ben de hele dag online. Nou heeft minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... net aangekondigd dat hij stopt met Facebook. Uh, het zou zijn vanwege de hevige kritiek op zijn Facebookpagina... over zijn beleid rond de Palestina en Israël. Wat vindt u ervan, dat hij gestopt is? Nou, ik denk dat hij gewoon stopt... omdat hij als minister natuurlijk heel veel naar het buitenland zal gaan. Dat hij veel minder tijd daarvoor heeft... Um, en dat hij een prioriteit geeft aan uh, natuurlijk verantwoording aan de Kamer... en uh, uh, communiceren op, uh, op internationaal niveau. Dus ik kan me die prioriteit wel voorstellen. Uw eigen kritiek was pittig op hem via Twitter? Zeker. Uh, uh, Frans Timmermans is een draaikont. In uh, juli heeft hij nog voor ophoging van de status van de Palestijnse autoriteit bij de VN gestemd. Um, en uh, we zijn een paar maanden verder. Nou zit hij zelf aan de knoppen. En nou uh, roept hij zijn eigen fractie van de Partij van de Arbeid op om tegen te stemmen. Dat, uh, dat is draaikonterij die je uh, niet zo vaak ziet in de politiek. Stel dat u zelf minister van Buitenlandse Zaken was geworden. Was geen vreemde optie geweest wellicht. Was u zelf op uh, sociale media gebleven? Ja, ik denk het wel. Um, ik heb veel contacten uh, via Facebook, uh, waar ik aan mijn limiet zit... met uh, 5000 uh, vrienden. Nou, ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, ik ben vriend van, uh, van u. Op Facebook zeggen ze er dan bij. Um, maar uh, ik krijg heel veel contacten met mensen, vooral in het buitenland omdat mensen in de diaspora vaak contacten hebben met mensen in het buitenland. Het land waar ze vandaan komen. Bijvoorbeeld uit het Koerdische deel van Irak of Turkije. Mensen in Suriname, mensen in de Molukken, mensen in andere delen van de wereld. En dan ben je met twee klikken ben je daar. Ik heb dus ook nu ten tijde van het conflict Gaza-Israël veel contact gehad met mensen. Zowel in de Gazastrook als mensen in Israël. U heeft op uw persoonlijke pagina op de SP-website ook een weblog. Uh, waarover schrijft u zoal? Ja, ik uh, plaats daar sowieso natuurlijk al mijn kamervragen. He, je kunt daar wat uitgebreider zijn dan de 140 tekens op Twitter... of uh, wat je op Facebook schrijft. Um, je kunt daar ook uh, heel gemakkelijk uh, interactie hebben met mensen. Dus sowieso over Europese en buitenlandse zaken. Altijd over onderwerpen die, uh, die erg spelen. Um, maar soms ook over wat meer frivole dingen. Ik ben Zoals? Er, nou ja, ik ben erg blij dat uh, uh, bijvoorbeeld uh, nu... De, uh, de belastingvrijstelling voor oldtimers, auto's ouder dan 30 jaar... dat die voor de echte hobbyisten dat die blijft bestaan... dankzij de inzet van uh, mijn onvolprezen collega Farshad Bashir. Die heeft dat met een motie weten af te dwingen. Dat vind ik heel erg goed. Um, dat hebben we nu geregeld. Maar ook over uh, uh, ja, mijn voorkeur voor Ilse de Lange als muzikant. Ik heb uh, haar met, uh, met een live optreden bij uh, Eva Jinek uh, meegemaakt. Ja, dat vind ik dan toch heel erg leuk om mijn, uh, mijn bezoekers daarover te informeren. En welke websites op politiek vlak vindt u nou interessant? Ja, ik vind uh, uh, toonaangevende organisaties als uh, Amnesty International, Human Rights Watch, de VN... Um, nou, heel recent uh, natuurlijk uh, vanwege het Israëlisch-Palestijns conflict... Uh, de website van de hulporganisatie UNWRA, wat je met een W schrijft, n w uh, die, uh, die volg ik om te kijken wat de actuele uh, stand van zaken is in de gazastrook. Als je uh, actuele informatie wil, dan ben je bij dat soort websites beter af... dan bijvoorbeeld bij de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, natuurlijk ook wanneer het gaat om... Uh, uh, om muziek, kijk ik wel wanneer er waar concerten zijn. Ik vind het leuk om Nederlandse artiesten te volgen. En dan, wat je dan doet, is je, je tikt de naam in van een band of van een, uh, van een artiest. Uh, Rob de Nijs uh, staat ook hoog op mijn lijstje. Dat vind ik nog steeds heel erg goed. Uh, naam en concert, en dan rolt het er zo uit. En tot slot, uh, we hebben al muziek genoemd. Rob de Nijs, Ilse de Lange. Als u een van, beide, van een van beiden een nummer zou mogen uitkiezen, welke zou dat zijn? Ja, dan zou ik de laatste CD-single CD van uh, Ilse Lange kiezen. Ik vind haar, eigenlijk, uh, haar kwaliteiten te groot voor Nederland. Ze heeft het in Amerika geprobeerd. Um, dat is niet gelukt. Um, maar uh, ze speelt nu Nederland plat. Gelre Dome speelt ze plat. Ik heb ook een concert van haar gezien. Ik was zeer onder de indruk. En u bent echt fan, want ook op uw weblog staat een foto van u met de Ilse. Ja, dat klopt. Um, ik was bij Eva Jinek en uh, nou ja, Ilse wilde wel, uh, was wel bereid om samen met mij op de foto te gaan. Ik had... Het begint helemaal te glimmen. Ja, ik had natuurlijk ook. Ja, als je, als je, als je echt een fan bent en uh, ik zat, had natuurlijk een cd meegenomen die ze wel willend signeerde. Dus uh, uh, daar doe je dan ook wat voor terug op de radio. Single van Ilse de Lange, We you One. En als u die foto wil zien van Ilse samen met de grote fan SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel, dan klikt u op de site onder het kopje Tijdgeest. De de eerste autojaarboeken liggen al in de winkel. En er zit zowaar een positieve uitschiet ertussen. Al dus onze automan Wim Oudewiernik. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst nog even terug voordat ik naar die autojaarboeken ga... naar vorige week. Toen hadden we het over het uh, terugroepen van allerlei auto's... in de autobranche. En toen vroeg ik je hoe je als koper van een tweedehands auto... te weten komt dat er iets mis is met die auto. Je hebt dat nieuws over. Ja, de uh, Rijksdienst voor het Wegverkeer of de RDW tegenwoordig... want die is geprivatiseerd... Uh, die stelt al die gegevens nu gewoon beschikbaar op internet... Uh, Zowel voor de garagebedrijf als voor de particulier. En uh, wanneer je dat nu intypt... dan kan je zien dat er op het ogenblik... De Renault Twizy en, de, en het aantal Toyotas teruggeroepen worden... voor uh, min of meer uh, kleinere zaken. Uh, de garagehouder die kan dat doen op, op het kenteken ook. Als je daar komt en je bent... dan typt die het kenteken en dan komt er zo een uh, oproep van het verleden uit. Uh, het is dus publiekelijk toegankelijk geworden. Het is nog niet zo actief dat fabrikanten... voor alles meteen die consument gaan benaderen. Maar het is wel uh, openbaar... Via de RDW. Het is het begin van een goede ontwikkeling. Absoluut. Dan die autojaarboeken. Eerst moet je me toch even uitleggen wat een autojaarboek eigenlijk is. Ja, dat is iets wat echt voor de, voor de auto frieks is, voor de liefhebber. Uh, abonnementen op Autobladen uh, of ze kopen losse nummers, maar één keer per jaar dan geven die. Uh, die redacties een jaarboek uit. Meestal een compilatie van wat er de afgelopen jaar is gepubliceerd. Uh, tests, uh, testverslagen, uh, voor prijsvergelijkingen. Maar het is wel heel erg vanuit zo'n redactie uh, samengesteld. Uh, bij Autovisie hebben ze een andere kijk op auto's dan uh, Autoweek. Wat meer voor de, voor de gewone consument is. En Top Gear, wat eigenlijk helemaal geen consumentenblad is. Het is een verlengstuk van het tv-programma. Die komen zowaar nu ook met een jaarboek. Waar natuurlijk het accent heel erg op exotisch Kennelijk wordt het licht. nog gekocht door mensen, dus? Of niet? Het wordt kennelijk nog wel verkocht, maar uh, ja, het is, het is een beetje een, een concept wat een beetje slijtageplekken begint te vertonen, vind ik zelf. Uh, daarom was het eigenlijk des te opvallender dat uh, uh, in de kiosk de consumentengids met een boek Auto. 2013 lag. Ja. Dat was een totaal andere formule. Het is wel een, een uh, overzicht van een hoop zaken, maar heel erg op die consument gericht. Het is ook niet in de ik-of-wij-stijl geschreven vanuit de redactie. Het is heel neutraal. En het gaat niet alleen over de auto's, het gaat ook over uh, de brandstofverbruiken. Die niet reëel zijn vergeleken met die theoretische opgaven die fabrikanten doen. Nou, daar geven ze een uitstekende vergelijking. Maar ook een, een, een heel simpel artikel. Wat betekenen al die symbooltjes bij controlelampjes in de auto? Je hebt er soms wel tien die tegelijk kunnen opbranden. Ja. En niemand weet wat het betekent. Behalve als je het instructieboekje krijgt. Duidelijke verklaring. En wat ook de functie is van, van, het, van het, de techniek die dan op dat moment faalt. Dus dat is die positieve uitschieter. Waar je dat vind maakt. ik een positieve uitschieter. En uh, ja, ik zou het iedereen aanraden die niets met auto's heeft in de zin van... ik ben liefhebber en ik wil dat of dat type hebben... maar die gewoon neutraal, objectief geïnformeerd wil worden... over allerlei achtergronden van het autogebruik. En welk autojaarboek moet je beslist niet kopen? Dat wil ik niet zeggen, want uh, dat is een kwestie van smaak. Uh, ik koop geen autojaarboeken meer, vroeger wel. Misschien komt het ook omdat je een andere, andere kijk op de, op de branche gaat krijgen. Natuurlijk. En bovendien kan je veel opzoeken op internet natuurlijk. Je kan heel veel opzoeken op internet, ja. Ten slotte, die oldtimers, die zouden extra worden belast... maar dat plan schijnt weer door het kabinet te worden verzacht. Weet jij hoe dat er gaat uitzien? Ja, het is, het is zo dat uh, uh, Tweede Kamerlid Bashir van de SP... die heeft een motie ingediend van dat dat eigenlijk niet kan. Uh, het is zo ruksiesloos gegaan... Uh, alle oldtimers tegelijkertijd uh, die vrijstelling ontnemen... en die heeft dus een uh, motie ingediend om dat plan te herzien... zodat de eigenaars van echt historisch erfgoed die er maar weinig mee rijden, dat die dus ontzien worden... en dat daar een regeling voor getroffen gaat worden. Hoe die regeling eruit ziet, dat is nog niet duidelijk. Dat lijkt me nogal lastig. Dat lijkt me lastig, maar waar ik wel van uitga... is dat er toch een bepaalde uh, selectief gebruik aan hangt... voordat je die vrijstelling kan krijgen. Uh, dat je niet meer dan 50, 60 dagen per jaar rijdt. Uh, maar dat moet dan wel op een bepaalde manier geregistreerd... en gecontroleerd kunnen worden. Dus op die manier wordt voorkomen dat mensen die in oude bakken rijden... om belasting te ontwijken, alsnog vervuilend kunnen rondrijden? Dat dat is echt de bedoeling van het geheel, want daar zit ook een groot aantal in. Van de week op een vergadering van de, van de Federatie van Historische auto-motorclubs... is daar ook de uitgebreid over gesproken. De overheid heeft echt wel interesse in de, in de belangen van die groep. Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW, gaat ook speciaal oldtimers keuren met getraind personeel daarvoor. Dat is ook een goede zaak. Maar je praat dan over een groep van 70.000 mensen die misschien. 2000 kilometer per jaar rijden. En dat is wat anders dan die diesels die uit Duitsland komen... omdat ze daar de binnensteden niet meer aan mogen. Wim Wering, graag tot volgende week. Tot volgende week. Wim, pas op. Voor dat krukje daar wilde ik nog zeggen. De... Het gaat goed met hem. De televisie vanavond. Een nieuw programma van Eva Jinek. Om vijf voor half negen op Nederland 2. Ze ontvangt een gast die omringd wordt door een aantal vrienden. Dus geen harde journalistiek, want het doel is de positieve kanten van de gast te belichten. Nou, BNL is nu toch wel heel erg in de varen nek aan het heigen, vind ik. Om tien uur op BBC 2 opnieuw een aflevering van 60 jaar in het wild. Een serie over Sir David Attenborough en zijn natuurprogramma's. En voor de opblijvers op dezelfde zender Jules Holland, met als speciale gast... Ja, Sinead O'Connor. Heeft zij, na de wereldhit die ze ooit had... Met... ...heeft ze nog meer noten op haar zang. Jules Holland, om tien voor één op BBC 2. En een recordtijd kom je binnen, man. Wat een snelheid. Ja. Wat, doe je, wat doe jij over die 100 meter? Over de 100 meter? <laughs> ja? Nou, het uh, ligt daar weer onderweg tegenkomt natuurlijk. Felix. <laughs> Datzelfde heb ik ook. Ja. Hey, de stelling. Het is bijna weekend. Dat is de stelling. Nee, uh, downloadverbod, uh, daar gaan we iets mee doen. Maar hoe het precies is vormgeven, dat hoor je nog. Eén lunch. Surf naar de gids.fm, met Jurgen van gaan we de weg. The... Maandag om zeven uur. The... Frank de Is alles wat ik naar Kunststof, maandag van 7 tot 8. Vrijp de op. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Beste reizigers, welkom op deze Thalys met bestemming Brussel. Wij laten mevrouw de Jong weten dat haar man wacht op perron 25 euro. Om 25 euro, precies. Indien hij niet aanwezig is, bel dan op zijn nummer. 25 euro, 25 euro, 25 euro, 25 euro. Bij Thalys ziet u alleen nog maar kleine prijsjes. Profiteer tot 3 december van duizenden tickets van 25 euro. En reis van 3 januari tot 2 maart met Thalys naar Brussel. Thalys, van harte welkom. Voorwaarden en reserveringen op thalys.com Er is iets dat het gevoel van een Audi overtreft. Namelijk het gevoel van een Audi met het S-Edition pakket. Met S-Line, Xenon Plus, navigatie, lichtmetalen velgen en nog veel meer. Met een voordeel dat kan oplopen tot zo'n 90%. Dit sportieve pakket telt voor 100% mee voor uw Audi-gevoel, maar dan met een lagere bijtelling. Zowel zakelijk als privé, een aantrekkelijke keuze. Maar let op, de Audi S-Edition is slechts bestelbaar tot het einde van dit jaar. Is uw huis toe aan een facelift? Kies dan nu voor kozijnen of deuren van Belisol. En krijg tot en met 24 november het glas voor 1 euro. U hoort het goed, het glas voor maar 1 euro. Belisol, kozijnen en deuren in kunststof, aluminium en hout. Meer weten? Ga naar een showroom in uw buurt of kijk op belisol.nl. Nu bij iWish Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien... Tot 200 euro korting op de beste multivocale glazen. Maar mocht iWees Groeneveld voor u nu net te veraf zitten, en is het huis op die Chens wel dichtbij, dan heeft u geluk, want ook daar krijgt u tot 200 euro korting. Hey en hoe was je business trip naar Barcelona? Oh, perfect. 's ochtends heen, 's avonds weer thuis. En ook nog goede zaken gedaan. Ondernemers boeken KLM business deals. Europa Retour vanaf 199 euro. Boek vandaag nog op KLM.nl slash businessdeals. Dit is Radio 1.